gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Lieslotte Thomas met het NOS Journaal. Proefpersonen die in de ontwikkelingsfase van het coronavaccin van BioNTech-Pfizer... een placebo hebben gekregen, kunnen nog voor maart een inenting krijgen met het vaccin. Ze moeten dan wel in het onderzoek blijven. Proefpersonen van 16 jaar en ouder kunnen bij BioNTech-Pfizer vragen of ze een placebo hebben gehad. De bedrijven zijn de moedige vrijwilligers dankbaar, schrijven ze... Het lijkt erop dat er nu toch een einde komt aan een groot illegaal feest in Frankrijk dat op Oudjaarsdag begon. Rond zeven uur vanochtend is de muziek uitgezet en bezoekers lijken nu te vertrekken. Er zijn een paar duizend feestgangers afgekomen op het feest in een opslagloods in Bretagne. Een eerdere poging van de politie om het feest te beëindigen mislukte. Feestgangers bekogelden de politie met flessen en stenen en er werd een politiewagen in brand gestoken.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 Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder wolkenvelden... ook wat zon, vooral in de kustgebieden. En het blijft droog, het wordt een graad of drie. Morgen ook veel bewolking met soms wat zon... en het wordt dan op, ongeveer opnieuw drie graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staat video op de A7, de afsluitdijk richting Friesland... vanuit Den Hoever tussen Breesland-Dijk en, en Kornwerderzand... drie kilometer met maximaal tien minuten vertraging...